Prikkeling Over prikkeling bij kinderen. Uh, mocht u daar iets van weten, bel, uh, dan, uh, of, uh, schrijf ons dan via redactie.zandvoort.nl. Nu het nieuws. De op White Island bij Nieuw-Zeeland is opgelopen na acht. Twee van de dertig mensen die in het ziekenhuis lagen, zijn aan hun verwondingen overleden.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 Het is een gebied waar jihadisten actief zijn die banden hebben met de islamitische staat en al qaeda De aanval komt aan de vooravond van een top in Frankrijk van president Macron met regeringsleiders uit de Sahel over de rol van het Franse leger in landen in die regio. De burgemeester van Jersey City in New York zegt dat de mensen die gisteren drie bezoekers van een Joodse supermarkt doodschoten hun doelwit bewust hebben uitgezocht. Maar hij weigert het vooralsnog een antisemitische aanslag te noemen, omdat het motief nog wordt onderzocht. De slachtoffers zijn een 32-jarige vrouw en twee mannen van 24 en 49. Bij een urenlang gevecht kwamen ook de twee daders om het leven. Een van hen zou in het verleden lid zijn geweest van een haatgroep van zwarte nationalisten die sterk antisemitisch en anti-wit zijn. Atalanta uit Bergamo heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de Champions League in het voorjaar. De Italianen wonnen uit bij Shakhtar Donetsk met 3-0. En aangezien Manchester City Dynamo Zagreb versloeg, eindigen de Italianen als tweede in de groep achter Manchester City. Op 1A zijn nu alle overwinteraars in de Champions League bekend. De laatste club wordt Atletico Madrid of Bayer Leverkusen. Hun wedstrijden in groep D zijn nog bezig.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 Je hoort, ZFN's jullie ZFN allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Hoho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 3FM wens jullie allemaal fijne dagen